antwoord met um, Lenny Kravitz en Fly Away. Ja, en uh, oude tijden herleven eigenlijk. Het is uh, zo lang geleden... Dat deze man hier zat. We hebben het programma twee jaar geleden gestart, volgens mij. Ja. En nu heb jij een, had jij een grote pauze en nu ben je weer terug. Tenminste, voor vandaag. In ieder geval voor vandaag. En de komende tijd ga ik gewoon weer langzaam helemaal terugkomen. Oké, okay. nou Roy van Buringen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was je week? Mijn week was, een, ja, was best wel een lekker weekje. Ja, vertel. Ik ben natuurlijk voor, van de week naar het theater geweest. En daar ga ik zo meteen natuurlijk veel meer over vertellen. En uh, ja, er, er zijn uh, leuke ontwikkelingen uh, in het dorp Zandvoort. Waaronder een, uh, een rommelmarkt die georganiseerd, ga organiseren. Maar dat loopt toch een trein. En daar ben ik vooral, vooral mee bezig. Oké, okay, nou ja, we, ja, we zullen, zullen, we zullen het straks nog even over hebben is wat goed? voor uh, rommelmarkt het is. Ja. Ik ben uh, Gisteren ben ik... Uh, Gisteren ben ik naar Haarlem Jazz geweest Een uh, heel moe, groot hè? podium op de Grote Markt in Haarlem En ik vond het heel erg leuk Ik heb uh, onder andere kraken en Smaak gezien gisteren Gregor Charles En uh, ik moet zeggen dat sfeertje van Haarlem Jazz Vind ik altijd wel heel erg leuk En vanavond uh, ga ik weer Ja, wat, mijn, wat ik mijn afvraag Harlem Jazz, het heet nu Haarlem Jazz en Moer ja, het is niet alleen maar jazz. Vroeger was het echt alleen maar jazz. Bijvoorbeeld, Cracker Salto draaide beats. En er uh, was gewoon een man die ging daarover weer saxofoon spelen, bijvoorbeeld. Ja. En dat is geweldig, want ik was. kijk uh, kijken donderdag naar het theater. En het, uh, ik stond bij het verkeerde theater trouwens. Uh, <laughs> Jij belde erg... mij in paniek op, ja. waar moet ik zijn? Ja. Maar in ieder geval, uh, toen kwam ik la langs Harlem Jazz. En er waren er rappers aan het optreden. Maar met een, een jazzy sound. En ja. ik vond dat zo mooi. Leuk is dat, hè? Ja, ja, echt. Een nieuwe, een nieuwe entertainment view. Um, je kan ook uh, entertainment view checken op de Facebook. En dat gaat gewoon via Facebook.com. Entertainment view. Check meteen ook even die van ZFM Sandvoort En wij zijn te zien op de webcam. Hallo! Ja, we zijn te zien op de webcam. We zijn uh, heel modern tegenwoordig via www.zfmzandvoort.nl/slash cam. Zometeen de mannen die een nieuwe single uit hebben. En die ken je misschien van dit liedje? En Funix hebben een nieuwe single uit. Die is fijn, zeg. Je hoort hem zo meteen. Zomerse klanken. Maar eerst de man die vanavond ook op Harlem Jazz staat. Dit is Waylon. I was blinded by the light. Cause I was so misty-eyed. Was looking for love. And she was right on time. I was shaking. She was too. Didn't know what should do. you were the one for me Would I even recognize Oh I could be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 Constantinople, been a long time gone No Constantinople, still is Turkish, still like On a moonlit night Every girl in Constantinople is in Istanbul Not Constantinople, so if you love me In Constantinople, she'll be waiting in Istanbul Istanbul, Istanbul, Istanbul, Istanbul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 It's them, it's them all It's them all, it's Constantinople, now it's Istanbul Now Constantinople been a long Nieuwe muziek van Milan en Phoenix, Istanbul. Lekker zeg, met het zomerse weertje. Het is, um, ja, volgens mij de 30 graden hebben we makkelijk behaald. En um, ja, ik ben hier um, heen gedreven. Laat ik het zo even noemen. Ik moest uh, vanmiddag voetballen in uh, Amsterdam. En dat was om de 12 uur. Nou, ik ben gesloopt door dat weer. Jij kwam binnen. Hé, hey, ben je verbrand? Ja. Uh, nou ja, dat je uh, dat Je, uh, hoofd, dat je voorhoofd is een beetje glad. Door, door de <laughs> glad. Ja, zo, zo, Ik uh, heb gehaar, maar om mijn kop, alles is verbrand. Nee, nee je voorhoofd, niet je ho hele hoofd. Snap ik, snap ik. Snap ik, snap ik. Oké. Okay. Dat kan u ook wel zien op de website, website uh, via www.cfmzandvoort.nl/slash cam. Dan uh, kan je Rudy's hoofd wel eventjes zien, denk ik. <laughs> Van ver af. Een nieuwe NTMAN-film met uh, natuurlijk popstar Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd in de showbiz. En, um, Ja, onder andere, ik heb. Echt hele lekkere nieuwe liedjes. Waaronder Lianne La Havas. Een heel erg, uh, heel erg uh, opkomend talent. Dit jaar heeft ze haar debuutalbum uitgebracht. En we gaan zo om te bellen. In Rudy's Nederlands hoekje. Met Wil de Brouwer. Hij heeft een nieuwe single uit, hè Roy? ja, ja, ja, ja, ja. ja. En uh, nee, jij, kent hem, jij kent hem misschien wat beter dan ik. Ja, Wil heeft hier er wel eens uh, gezellig ja, opgetreden ja. Ja, in het dorp. Ja, dus... Uh, een paar uh, keer zelfs uh, met de jaarmarkten, maar ook uh, tijdens het dorpsfeesten van Sequieren. Dus uh, Wil heeft wel veel te vertellen. Hij komt uh, aan de andere kant van het land. Uh, Kunnen we hem wel verstaan dan? Ik hoop het wel. Nou, ik ga er helemaal vanuit hoor. <laughs> nou ja, laten we het hopen. Een uh, nieuwe NTV dus reageren je kan via 033-573-1969. En ja, je hoort toch weer mensen zeiken dat het weer slecht weer is. Maar ik stel je gerust, over 129 dagen is het weer kerst. Wat is de prijs die ik betalen moet om bij het te zijn?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 Laat je om, verblommend als een nieuw seizoen. Onzettend leuk liedje. Af en uh, Man op uh, ZFM ken je misschien uh, van Little Talks. En een nieuwe single heet uh, Mountain Sound. We gaan uh, door met het volgende. Rudy's <lacht> Nederlands hoekje. <lacht> Rudy's Nederlands hoekje. Ja, en elke week bellen we in uh, Rudy's Nederlands hoekje een, uh, een artiest die een uh, nieuwe single uit heeft. Met deze week uh, wilde Brouwer wil goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat-ie? Ja, lekker warm is het, hè? Lekker. Het is zeker lekker warm. Ja, heb je nog een beetje nog... genoten van de zon vandaag? Goedemiddag. Ik heb vandaag eigenlijk al bijna heel hele dag radio-interviews gedaan. En ik ben nu onderweg naar Brabant en voor op te treden op de kermis vanavond. Oh, Oké, okay. oh, gezellig. Ja, dat is heerlijk, hè? Helemaal met het weer. Het zal wel behoorlijk druk zijn daar, toch? Ja, ja, ja. Dat zal nu zeker wel een buiten-evenement gaan worden. Ook we zouden normaal in een gesloten feestdend staan. Maar in ja. dit geval... Uh... Is het dus zo dat er een bijt-evenement van kan worden? Nou, heerlijk. Uh, ja, Roy? Je hoeft dus niet het dak eraf te spelen. Nee, hoor. <laughs> hoeft dat hoeft dan niet? Ik blijf automatisch open. Oh, gelukkig, hè? Ja. Hé, hey, uh, zometeen gaan we natuurlijk uh, je nieuwe single uh, draaien, want daarvoor bellen wij natuurlijk. Ja. Maar, um, ja, ik, ben, ik heb een beetje op jouw uh, site gesnuffeld. En wat mij opviel, was uh, dat jij begonnen bent als DJ. En je hebt er zelfs prijzen mee gewonnen, hè? Dat klopt, jou. op mijn 13e, op mijn 13e levensjaar ben ik daarmee begonnen en ik heb daar, uh, zeg maar, uh, Enks Brabant mee geworden <laughs> en daaruit eigenlijk een heleboel optredens gekregen en dat is eigenlijk zo door gaan lopen. Dus. Hoe, hoe word je kampioen daarin? En dan, je moet een, uh, weet het, uh, zeg maar, uh, draaien met andere DJ's die ook uh, die kwalificatie gehaald hebben. Je doet eerst een aantal voorrondes. Ja. En dan mix je Nederlandstalig met, uh, met, ja, met disco muziek destijds, hè? want want ja, dat is anders als tegenwoordig. Tegenwoordig is alles bijna techno en, uh, ja. en trend en al dat soort. Maar daar mixte je nog een beetje het vinyl allemaal door elkaar. Ja, want als je dat kan, dan ben je de echte dj, hè? Ja, en dan was ik tot mijn dertigste, was ik eigenlijk zover dat ik echt wel een echte dj was. Toen ben ja, okay. ik even eruit gestapt en uh, ja, dan is het heel moeilijk om in de chemie terug te komen en dat is het lastige. Ja. Want uh, op een gegeven moment ben je dus gaan zingen? Ja, ik ben uh, eigenlijk gaan presenteren en daarna ben oh, ik, ja. daarbij ben ik gaan zingen en uh, gaan draaien. En de combinatie is nu eigenlijk zingen en, uh, en draaien door. Oké, okay, nou leuk. Hé, hey, ja. um, wat ik nog meer vond op je site, ik zat even tussen je foto's te kijken. Wat me opviel is dat je altijd vrolijk bent of is, dat, uh, is het een beetje schijn? Nee, dat is altijd. <laughs> ik altijd. Ik heb het altijd naar mijn zin, altijd lekker relaxed. En als iedereen er zijn zin heeft, jongen, lekker vrolijk in het leven blijven staan, positief en blijven lachen. Kijk, dat is heel goed. En um, ik zag dat je had meegegaan met Popstars, of uh, was je alleen, wat heb je daar gedaan of heb je alleen heb een uh, Auditie gedaan met Popstars, oh, okay. ik heb ik spek er een keer meegedaan, maar eigenlijk gewoon alleen maar om eens te snuffelen hoe het, uh, hoe het daar is, om ja. het uh, even een keer mee te maken. En uh, ja, daar, uh, daar is ook zelfs meegedaan met uh, de winnaar is, uh, in de voorselectie en daar was ik uh, ja, zeg maar net niet uh, goed genoeg voor, uh, voor door te gaan, net ja. niet, want dat was het randje. Maar ze, ze waren daar, wat mij betreft niet eerlijk, want ze hadden de leeftijd in één keer bijgesteld van 50 plus naar 40 plus. Dus die kregen in één keer concurrenten die tien jaar jonger waren en een band speelden en dan gaat het toch heel anders uh, gelden. Maar ervaring speelt ook mee uh, Wil? Ja, ervaring speelt zeker mee, maar ik zing nog maar sinds uh, eigenlijk 2006, 2007. Oh, oké, okay, oké. Okay. Want, want wat langer zeg maar, en wat meerdere nummers. Want wat heb je allemaal uitgebracht? Ik heb uh, zelf uitgebracht die dan officieel via een uh, cd-maatschappij zijn gegaan, dus, uh, ik wil met jou de hele wereld rond. Ja. En zing en dans met mij. Daar heb ik, daarvoor heb ik Lentebloem en Wat Moet Ik Doen, heb ik zelf, uh, zelf opgenomen. En uh, dan wel voor Low Budget in uh, Katwijk in de studio, allebei de nummers voor één prijs. En uh, die zijn eigenlijk gewoon op een uh, legal download terecht gekomen, maar nooit eigenlijk gepromoot. Met name Wat Moet Ik Doen is een nummer wat geschreven is voor Kika voor het Goede Doel. Ja. En daar gaat ook de hele opbrengst naar, uh, naartoe. Oké. Okay. Nou ja, goed om te horen. Roy, jij, uh, jij kwam net met iets. Ja, terecht... Geloof ik, heb jij Wil een keertje tijdens Talentia gesjureerd? Heb ik uh, samen met Wil of heb ik uh, Wil gesjureerd? Jij wil Wil ja, gesjureerd. Hij, hij, hij heeft mij gesjureerd, ja. Jou, ja, oh, dat weet je ook nog. Ja, dat weet ik nog. Maar wat, samen met nog een collega-artiest uit Spijkenisse. Alleen, uh, ja, wij deden toen aan links en rechts mee. Omdat ik zelf in, ook in een aantal juries uh, gezeten heb bij Talentia. Zelf ook eens een keer... Uh, deelgenomen zeg maar en uh, omdat je daar steeds meer in groeit kan je ook kijken hoe doen andere mensen het, hoe, ja. uh, hoe regelen we het industrie en hoe gaan we het zelf zeg maar uh, allemaal nemen en uh, daarom ben ik eigenlijk ook daarmee naartoe gegaan ja, okay. dus, uh, ook daar meegedaan bij Roy en dat was superleuk jongens was. was ik wel een beetje positief of uh... ja hoor ja ja ja beetje <laughs> niet meer <laughs> ja wel oké okay, cool. nou Heel goed ja, om te ja, horen, jullie, had alleen, uh, jullie hadden alleen, jullie allemaal als jury eigenlijk alleen gezegd dat ik, een beetje, uh, dat ik een beetje ontgroeid was, zeg maar, het talent oh dat gebeuren. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat ik eigenlijk al uh, te actief, uh, actief was om uh, te zeggen, van joh, je het talent, ja, maar je bent het eigenlijk een beetje ontgroeid. Ja, oké. Okay. Nou ja, we hebben er verstand van zo te horen, of niet? <laughs> ja, ja, ja, dan wel, hè? Hé, hey, je nieuwe single, Zing en Dans met Mij, Ja. lijkt me echt een heel erg vrolijk liedje. Het is een, uh, echt een zomersliedje en uh, ja, het gaat echt uh, zingen en dansen met mij uh, brengt je vrolijkheid met een beetje tropische temperaturen. En met deze luchten mag je wel zeggen dat we een beetje tropische temperaturen hebben. Zeker weten. Wil als mensen nog meer informatie over jou willen? Wat is je website? www.zingmetmemee.nl Okay. Ze, kunnen, ze, kunnen ook, ze kunnen hem ook vinden op www.zangerwil.huis.nl. Ik ben op Twitter en op Facebook te vinden. Dus eigenlijk alle multimedia die je maar kunt bedenken. Man. Goed bezig, goed bezig. Hé hey Wil, dankjewel. Hele fijne middag verder. En ik ga je een nieuwe single draaien. Ja, graag gedaan. En uh, jullie bedankt voor de promotie. En heel veel succes met het programma verder. Dankjewel. dankjewel. Hoi. Net aan de telefoon hier bij NTMV In Rudy's Nederlands hoekje hoorde je de nieuwe zin van Wil de Brouwer. En uh, even kijken, hoe heet het liedje nou weer Zing uh, met mij mee, hè? Zing en dans. Oh, zing en dan dans met mij. En uh, zijn website uh, kan je nu natuurlijk checken. En die heet wel, zing met mee, met Dus zing met mij mee, zing dus met, met me mee. Voor meer informatie over Wil de Brouwer. Thomas' muziek kan natuurlijk geen kwaad. Hier is SHOLA AMA. En het heerlijke. You might need somebody. Lekker zeg, cool en de gang uh, hier bij CFM Stanford, Entertainment View en Too Hot. We gaan door met het volgende. Japjum, het circus van de nacht. De heftige liefde tussen de Japjum diva en de topcrimineel. The girls. The glamour. The gangsters. Met sensuele circusacts in de sfeer van Moulin Rouge. Japjum, het circus van de nacht. Kijk op stardustcircus.com. Ja, vorige week heb ik twee kaartjes mogen weggeven voor deze theatershow. Jap Jum. En um, Roy, jij bent ook geweest, hè? Ja, ja, ja. Ik had uh, leuk perskaartjes gekregen van deze organisatie. Oh, Oké. Okay. En uh, ik dacht, ik ga toch even kijken ja, hoe het uh, was. Ik wist niet helemaal wat, wat ik ervan kon verwachten. Kan je vertellen waar het over gaat? Want ja. Jap Jum is een hele bekende uh, seksclub in Amsterdam. Ja, die, en daar is het op geïnspireerd, Ja, hè? die gesloten is uh, door de gemeente, hè? Omdat er heel veel uh, is uh, gebeurd. Het gaat over een, een meisje. Of een vrouw. Angel. Die is uh, al heel lang uh, werkzaam in die, uh, in die Ja. En uh, ja, er komen steeds natuurlijk nieuwe dames. En die adviseren ze dan. Ja, blijf hier totdat je er klaar mee bent. En word absoluut niet verliefd. Nou, wat gebeurt er? Angel wordt verliefd. Ja. En Angel uh, wordt verliefd op een uh, topcrimineel Kees. En Kees uh, die... Uh, ja, die uh, heeft de handjes... Uh, ja, die... Uh, die uh, Loshandjes? Ja, ook, oh, ook. ook. En hij uh, schreeuwt. En, uh, het is gewoon geen aardige man. En, maar hij wil die hele tent uh, kopen van de huidige eigenaar. En, uh, oh. Nou, dat wil de huidige eigenaar niet. Maar die, die Kees, uh, dringt zo hard door dat er uh, toch uh, ja, wel wat problemen ontstaan. En waardoor... Uh, ja, waardoor het... Uh, allemaal mislopen aan het einde en uh, Angel het eigenlijk helemaal klaar is. En ze die case helemaal neerschiet uh, en uh, eigenlijk uh, daarna weggaat. Wat een leuk einde zeg. Ja. Maar nee, dat is ook echt het einde. Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Het is niet het, is niet het einde. Maar daar, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Mensen moeten erheen gaan. Oké. Okay. Maar uh, wat, wat mij gewoon opviel... Van tevoren ga je, zie je die reclame op televisie, je gaat kijken op internet, je denkt echt dat je blote tieten gaat zien. Maar, maar, maar dat is niet, zo. is niet zo. Daar hoef ik niet te gaan ook. <laughs> maar het is gewoon echt een uh, hele leuke, ja, er zit heel veel komiek in. Het is qua dans, zang en ook uh, qua acrobatiek heel erg leuk. Want uh, wat heel erg leuk is, dat op een gegeven moment uh, gaan ze ook de ramen uit beelden. Dat je dingen, dat je eigenlijk mensen ziet seksen. Maar dat doen ze met, uh, met dans. Oké. Okay. En dat is toch wel, uh, het is een heel speciaal soort entertainment. Maar ik vond het echt heel erg, uh, ja, echt heel erg leuk om uh, ook te zien hoe ze dit uh, in elkaar hebben gezet. En hoe ze dat verhaal, want het is echt een heel mooi verhaal eigenlijk. Uh, ja, toch naar buiten hebben gebracht. Dus... Uh, want, euh, nou ja, dit was de eerste week in Haarlem. Volgens mij gaan ja. ze volgende week naar Carré Amsterdam, hè? Ja, ze gaan volgende week naar Carré. En daarna gaan ze nog veel meer uh, theaters uh, bezoeken. En uh, Bas Muis speelt er ook in, hè? Ja, Bas Muis. En ik was gisteren bij Haarlem Jazz. En, ehm... Ja. Um... Wie denk je die er langs loopt? Bas Muis. Bas Muis. Die was net klaar met zijn optreden in, uh, in de Stad Schuiburg in Haarlem. En ZFM collega Aldo Moraal. Daar was ik mee. Die ja. is met hem de foto geweest. <laughs> Oké. Okay. Maar dat. Uh, dat ja. Dat, ik vind het altijd een beetje. Weet uh, je dat niks? Uh, nee. Kijk. Ik als ga... ik nou een grote helft van mij zie. Weet ik veel. Uh, Edwin Eves of zo, Weet je wel. Ja. Maar met Bas Muis. Als ik eerlijk ben. Nou, uh, heb ik er weinig is wel een. Mee toffe gast. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten voor, uh, voor, voor mijn werk. En uh, ja, hartstikke leuk vent om mee te kletsen en te doen. Binnenkort ook uh, leuk om nog te vertellen oh, voorwege deze theatertour. Uh, we gaan binnenkort ook een uh, bekende uit, uh, uit, uit, uh, uit Jabjum gaan we interviewen. Hier op de radio. Dus, uh, ja, ja. En wie dat zou zijn? Nou, denk aan Vlodder. <laughs> oh, dat <laughs> nou weten we genoeg. Hé, hey, mooi hè? Je brengt dit jaar je debuutalbum uit. Iedereen is raz razend enthousiast. En uh, dan gaat je telefoon. Een onbekend nummer. Je neemt op. Hi. Prince hier. Dit overkwam de 22-jarige zangeres Liane La Havas. Prince belde haar om, te, om haar te complimenteren met haar nieuwe album. En hij was niet de enige die enthousiast is over haar. Maar ook Stevie Wonder en uh, Bon Iver kunnen we tot haar fans rekenen. Ja, en... Is toch lekker muziek maken? Is toch lekker je album uitbrengen met uh, ja, complimenten van deze grote artiesten? Dus gisteren stonden ze nog op Lowerlands en dit is haar single. Dit is uh, Liana La Havas en is, uh, is your love big enough? Found in a I found myself in a second. Hand guitar.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 That you drew. Zeg uit Nederland Sunday Sun en Harry Respected Rebel en daarvoor groot talent Liana Havas... en Is Your Love Big Enough. Ja, denk jij Roy, dat er vandaag op de radio nog niet over het warme weer is gesproken? Ik denk dat elk radioprogramma maakt niet uit waar dat het gewoon in Nederland heel warm weer. Wat heb jij? Wat doe jij met zo'n warm weer? Ben je fan van het warme weer? Als ik werken niet. Maar ik denk dat het half Nederland dat niet is. Nee. Inmiddels dat je in de koelcel werkt. Um, maar als ik uh, vrij ben... Dan uh, ga ik toch wel even de warmte lekker opzoeken. Het strandje, het terrasje. Ja? En toch wel eventjes lekker desnoods in mijn eigen tuin werken. Het maakt dan niet uit, maar dan geniet ik wel van het weer. Ja, ja. ja dat heb ik ook wel hoor. Maar ja. ik moet zeggen dat zo'n dag is vandaag... Ik heb best een, een, blanke, een blanke huid Ja, ik zie dus het ik, uh, ik denk als ik zo'n dus dag als vandaag een uur in de zon ga liggen Dat ik echt uh, levert verbrand Nou, ik moet je zeggen Ik ben vandaag En met dit weer heb ik helaas niet in de zon kunnen liggen maar uh, morgen moet ik om 1 uur wer werken. Dan ga ik denk ik uh, in de ochtend wel eventjes lekker nog uh, de zon op zoek hoor. Ja, nou ja, en terecht. Want morgen wordt het uh, weer zo'n heerlijk weer als vandaag. En um, ja, nou ja, morgen bij zonnige want Ik denk dat we wel even iets met dat leuke weer gaan doen. Dat vind ik wel uh, vind ik wel terecht, toch? Ja, ik denk dat we de boxjes wel buiten mogen zetten. <laughs> ik hoop het tenminste. En dan uh, kunnen we de mensen nog van genieten die langslopen. Want het zal weer enorm druk worden. Ik fiets net, uh, ik fiets, let wel, vanuit ja, Haarlem ja, ja, naar ja. Zandvoort. Sportief. En. Um, er was gewoon een file terug naar Harlem. Ja. Dus al die mensen gaan langzamerhand rond etenstijd gaan ze weer uh, terug naar huis. En dan maar staat dat er gaat file. Wel, Dat blijft wel tot uh, laat doorgaan hoor. Dat, zo, dat denk ik ook wel hoor. Want het uh, Hoe laat ze? Ja, ik denk dat het een uur of tien? Ja, dat het dan pas rustiger wordt en dan ja, gaan ze natuurlijk ja, ja. controleren. Ja, dat denk ik ook, want dan uh, zitten ze lekker aan de zuid. Ja, want uh, is, uh, wij, je, al, uh, je wil niet ja. weten, ja maar wij zijn om te fietsen en jij bent lopen. Ja. Dus dan mag het. Ja. Maar um, je wil niet weten hoeveel we controles ze doen. En uh, natuurlijk wel terecht, want het is natuurlijk levensgevaarlijk. En um, helemaal bij z'n tranten denk je toch, ah, eentje kan wel, ah, twee kan ook nog wel. Maar ja, dan moet je toch nog rijden. Ja. Goed, zo meteen het uh, tweede uur van Entertainment View. Na het nieuws van zes uur. Een nieuw uur met natuurlijk uh, Popster Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd in de showbiz. Ook de nieuw van Katy Perry. En de danceplaats van dit moment hoor je zo. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never